8 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nederland gaat andere opties uitwerken... voor de vervolging van de daders van de ramp met de MH17... nu Rusland de oprichting van een VN-tribunaal heeft geblokkeerd. Dat zei premier Rutte na de stemming in de VN-veiligheidsraad... waarbij Rusland zijn veto gebruikte om zo'n tribunaal tegen te houden. Rutte noemde het veto van Rusland een tegenslag... maar zei dat Nederland vastberaden blijft... om de daders te vervolgen en te berechten. De verbouwing van station Utrecht Centraal loopt mogelijk een jaar vertraging op en dreigt daardoor tot 100 miljoen euro meer te gaan kosten. Dat schrijft het Financiële Dagblad op basis van interne documenten van het ministerie van Infrastructuur. De renovatie van het station was begroot op 270 miljoen. Door de vertraging wordt dat budget flink overschreden. Het ministerie wil van ProRail weten waarom de problemen nu pas aan het licht komen. In Calais hebben vluchtelingen vannacht opnieuw geprobeerd via de kanaaltunnel naar Engeland te komen. Zo'n 150 migranten probeerden op de trein of op vrachtwagens te klimmen. Gisteren en eergisteren wilden enkele duizenden mensen de tunnel in. Ze werden door de politie teruggedreven. Bij de vluchtpogingen zouden tot nu toe negen mensen zijn omgekomen. Groot-Brittannië maakt zich grote zorgen over de onrust in Calais. Het Britse kabinet trekt 10 miljoen euro uit om de beveiliging van de tunnel op te voeren.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 Dan nog het weer. Ook vandaag weer buien met een kleine kans op onweer. Af en toe ook zon. Het wordt een graad of 18. En dit was het nos -jaar. ZFM, ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Eén goedemorgen vanuit Hotel Hoogland... Het betrekt een beetje en ik heb gehoord dat het vanmiddag gaat stormen van Henny van der Leden. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Je wou het niet geloven, maar het, uh, ik zei het gaat gewoon beginnen. En let op mijn woorden. Het gaat beginnen. Read my lips. Het gaat beginnen. Dit is Goedemorgen Zandvoort van 25 juli uh, 2015. En uh, wij gaan heel veel doen. En eerst gaan wij vertellen dat de techniek door Thomas de Jong doet. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie door Geli Rutte. De koffie doet Yvonne Roosendaal en uh, naast mij zit Henny van der Leden en die presenteert Mede. Met welke onderwerpen? Ja, en naast mij zit Ben Zonneveld. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben, medepresentator. En wij hebben, ja, ondanks de komkommertijd uh, toch wel weer een leuk programma... hoewel natuurlijk, ja, komkommertijd, er valt ook wel weer eens wat uit, Ben. <laughs> ja. Dus mocht u ons op een gegeven moment iets wat langzamer horen praten dan normaal... dan hoeft u niet aan de knoppen van uw radio te draaien... Maar dan hebben wij wat meer tijd voor de ja, onderwerpen. Of je mag zelf langskomen om wat te komen vertellen. Ja, dat vinden we ook wel een hele leuke. Want het om eh, vijf voor half elf. daar is wat uitgevallen, helaas. Dus van vijf voor half elf tot tien over half elf. Stel, u heeft dringend iets te zeggen. en u wil graag dat de hele Zandvoortse bevolking dat ook hoort. Dit is uw kans, zou Kom ik zeggen. Kom langs. De koffie is er. Oké, okay, onderwerpen. Ja. Nou, we beginnen met uh, Willem de Boer. En Willem de Boer, welkom. Hij zit hier al bij ons en hij, gaat, uh, hij is de nieuwe ondernemer van de Zandvoortpas. En de Zandvoortpas is bij ons allemaal bekend, maar dit is een totaal andere. Dus we zijn heel erg benieuwd en daar gaan we het zo meteen over hebben. Daarna, uh, zomeractiviteiten van de Zandvoortse reddingsbrigade met Ernst Brokmeijer. Er gebeurt van alles. En wat zou hij doen met zo'n storm? Welk storm, Ben? Die vandaag komt. Hè? Dat wist ik ook. Ik, ik neem het even over, maar we gaan er uh, volgende week nog eens over praten... wat de gevolgen waren <laughs> Nou, ik ben toch blij te horen dat je een, een, het, het overweegt dat ik gelijk Ik overweeg dat, want jij hebt de, de, de, de golfjes geteld. <laughs> Zeker, maar tussen de Zandvoortpas en de Zandvoortse reddingsbrigade zit dus die open ruimte waarin u welkom bent. Oké, okay, dan hebben wij het nieuws om 11 uur en daarna toch weer politiek, ondanks zomer en komkommertijd. Er is natuurlijk wel heel veel weer te vertellen over wat er allemaal gebeurd is, evaluatie. Daarover komt Ruud Zandberg praten. Die uh, heeft een heleboel tijd, maar wij hebben een heleboel vragen. Zeker. Uh, als laatste komt uh, Ton Arius vertellen over Jazz Behind the Beach. Uh, het wordt weer nieuw leven ingeblazen. Het is een oud evenement wat het hele weekend speelde. En helaas is dat te zielig gegaan. En Ton is van plan om dat weer nieuw leven in te blazen. Ja, en nou, als ik het goed begrepen heb, dat heeft hij ook de vorige keer verteld toen hij hier was. Heeft hij wel hele uh, woeste en leuke plannen... Uh, ook uh, Jazz uh, in the Church of Behind the Church. Wat is het? Uh, het is uh, Jazz in the Church, maar dat is eigenlijk op het Gasterdsplein geweest altijd. En die zat bom bommetje, bommetje vol. En uh, uh, we gaan eens vragen wat zijn die ideeën daarover zijn. Ja, volgens mij uh, vindt hij dat een leuk idee. Maar goed, het, u ziet het, het wordt toch weer een uitermate aangenaam programma vandaag. Ja, even een kleine correctie. Het is Dylan de Boer. En daar staat Willem inderdaad, maar het is Dylan. Dylan, goedemorgen. Kom goedemorgen. een beetje bij de microfoon. Uh, we gaan het okay. hebben over de Zandvoortpas. En om alle verwarring als eerste maar eens weg te halen, er was een Zandvoortpas voor bewoners, was of is. Was. Was. Tot, dus tot vorig jaar was er een Zandvoortpas voor bewoners. En die is dus uh, uh, weg. Die is weg inderdaad. En, en, en wij hebben dat gat gevuld uh, met onze nieuwe Zandvoortpas. En deze Zandvoortpas is voor toeristen. Ja, we richten ons voornamelijk op toeristen, uh, met de marketing en zo. Maar iedereen kan deze pas gewoon kopen. Dus of je nou een toerist bent in Zandvoort, of dat je woonzaam bent in Zandvoort. Iedereen kan de pas kopen. En uh, ik hoor jou zeggen wij. Wij richten op ons. Wie zijn wij? Ja, dat ben ik. Ja, dat ja. het. koninklijk meervoud. Ja, dat, dat is het ook. Het zijn ik, mijn neefje uh, en nog uh, twee vrienden. Ja, dus wij, wij doen het met vieren. Ja, en wilden dat ook graag ja. weten. Ik. Ja. <laughs> nee, sorry. Nee, maar dat, dat is niet erg. Uh, we doen het met z'n vieren. En wij richten ons met z'n vieren voornamelijk op de toeristen. Maar iedereen kan de pas dus gewoon kopen. Ja, dus jullie zijn inderdaad als ondernemer in dat gat gesprongen. En uh, sinds wanneer? Nou, we zijn er afgelopen uh, december mee gekomen. Ja. En het was toch best wel veel werk om het uiteindelijk allemaal rond te krijgen. En vanaf uh, afgelopen Pinksteren liggen we in de winkels. En? Is er al iets te vertellen over uh, wat afgelopen Pinkster was, mei? Eind mei, inderdaad. Ja, Dus het is een paar maanden, dat dus is natuurlijk nog heel kort. Maar hebben jullie al uh, iets waarvan je zegt, nou, dat loopt leuk of niet? Nou, het is voor ons heel moeilijk uh, te zeggen of de pas goed verkoopt. Uh, omdat wij zelf de pas niet verkopen, maar omdat dat door derden gebeurt. Uh, zoals Center Park, zoals de Bruna die het een tijdje gedaan heeft, nu niet meer. Uh, de VVV en uh, de Campings. Ja, want de logistiek is als volgt. Jullie hebben het plan en uh, jullie uh, geven de pas uit. En dan? Ja, we hebben de, uh, de pas helemaal opgezet met alle marketing, boekjes uh, en reclame die erbij zit. Ook de, de deelnemers? Heb je die ook geselecteerd? De deelnemers hebben we ook allemaal geselecteerd en uh, erin verwerkt. En de pas die wordt dan verkocht door inderdaad de bedrijven die ik net opnoemde. En die verkopen de pas dan voor ons. Dus wij zelf verkopen de pas niet. En daarom is het voor ons heel moeilijk om te zien hoe vaak de pas verkocht is. Maar uh, je hebt een heleboel deelnemers. Want het is een prachtig boek. Uh, met heel veel kortingen erin. Liggen bij al deze deelnemers die passen. En die hebben jullie daar gebracht en uitgezet. Nee, de acties zijn gewoon te, te doen bij de deelnemers. Dat begrijp ik. Maar ja. waar kan ik het pas kopen? De pas die is te koop bij, wat ik zei, Centerparks. In het hotel en op, de, op het park zelf. Bij de receptie. Bij de VVV. En op Camping de Branding en Camping de Lakens. Ja, en we en zijn nu bezig om dat ook nog uh, te maken. Door ook in kleinere hotels en pensions Om dat ook uh, mogelijk te maken. Ja, want ik zie, wij hebben dus Ben en ik. Hebben inmiddels dus zo'n prachtig uh, boekje gekregen. Van, uh, en op de achterkant staan um, de verkooppunten. Klopt. En dat zijn de vier die je net uh, genoemd ja. hebt. Uh, ja. Dus dat zijn twee campings. VVV en Center Park. Maar voor het centrum is het dus alleen VVV. Het is alleen het VVV. En ja, we zijn nu dus bezig om dat ook in uh, kleinere pensioens. Uh, ja, want als je het dus zo zegt over toeristen. Dan zou ik me ze kunnen voorstellen dat jullie dus uh, en masse. Langs alle pensioens en uh, B&B's Heet dat tegenwoordig. Bed and breakfast. The breakfast. Uh, langs gaan en uh, die dingen daar neerleggen. En, en ze proberen je pas te slijten. Klopt dat mijn veronderstelling? Nou, daar zijn we nu wel mee bezig. Maar het is voor ons ook... Ja, omdat wij niet zelf die pas verkopen. Erg lastig om te monitoren hoe die uh, verkoop wordt. Dus me... wij wilden heel klein beginnen met de vier grootste verkooppunten in het dorp. En dat gaan we nu uitbreiden naar de wat meer kleinere. Nu we een beetje weten hoe het werkt. Ik kan me voorstellen dat uh, als ik een hotel zou hebben. Dat ik graag ook die pas zou willen verkopen. Want ik wil mijn gasten ook wat, uh, yeah. wat leveren. Ja dat hebben we vaker gehoord inderdaad. Dat ja. de kleinere ja. pensioenen en hotels dat inderdaad willen. Ja, en daarom want, gaan we dat gaat ook uh, vullen. Want neem nou zo'n dag als vandaag. Hè. Dus je hebt een uh, hotel, je hebt een pension. En het gaat stormen, of niet. Maar waarschijnlijk wel. En uh, dan Wat heb je dan? natuurlijk... Ja, dan moet je dan, dan moet je iets aanbieden aan je gasten voordat ze beginnen te mopperen en zo. En dan is het leuk om dit uh, aan te bieden als uh, hoteleigenaar of pensioen Ja, het is sowieso een heel handig boekje om te kijken voor toeristen wat er in het dorp te doen is. Er staat heel veel in. Ja. Uh, activiteiten, restaurants, winkels, eigenlijk alles wat je een beetje kan doen in Zandvoort staat erin. Dus dat is sowieso heel handig. En ja, als je de pas dan aanschaft als toerist, dan krijg je nog korting ook. En er zijn ja. heel veel acties waarbij je de korting eigenlijk al gewoon meteen eruit hebt als je één ding doet. Nee, dat, dat is duidelijk. Dat het voor de, degene die dit gaat gebruiken natuurlijk. Ja. En, uh, anders heeft het geen bestaansrecht. Maar Ben en ik hadden het net even over dat het voor uh, mensen die die pas gaan verkopen ook... Heel interessant is om aan te bieden aan je gasten. Ja klopt. Want dat is een, een, een, een zekere zorg altijd. Dat, dat rondlopen van die gasten. Wat zal ik nou weer eens gaan doen? <laughs> Toch? Ja, ja dat klopt. Ja daar zijn we nu ook druk mee bezig ja. om dat okay, nou, dus, te krijgen. Uh, mochten de kleinere hotels dit uh, horen. Of tenminste alle hotels die dat uh, willen. Want uh, NH ja, is zeker. ook geen kleintje bijvoorbeeld. Zeker. Ja. Dan kunnen ze contact opnemen met jullie. Ja dan en, kunnen ze uh, gewoon een mailtje sturen. Uh, ja, dat gaat allemaal via de site www.zvpas.nl www.zvpas.nl Klopt. Okay. En er staat gewoon een contactformulier. En als daar een mailtje naar gestuurd wordt, dan, uh, en dan gaan wij daar zeker op antwoorden. We praten al over de, de, de Zandvoortpas. Ik wil het over de inhoud ook straks al eventjes hebben. Uh, maar wat kost de Zandvoortpas? De Zandvoortpas die kost 57. 57. Ja, en daarmee heb je ruim 300 euro aan voordelen. Ja, dus heb. als je alles uh, zou doen wat erin staat, dan heb je 300 euro uh, korting. Ja, maar ja, als ik het, als als ik het zo... Ondertussen wordt het steeds meer, omdat er ook weer steeds meer bedrijven bijkomen. Als ik het zo eens bekijk, hè, en ik heb bijvoorbeeld een Zandvoetpas... en ik ga, uh, want je kan in heel veel winkels terecht, zie ik... Uh, ik ga een paar schoenen kopen. Dan krijg ik 9,95 korting. Ja. Klopt. Is dat eenmalig of is dat bij de volgende paar schoenen ook? Nou ja, dat is bij, de, bij het volgende paar schoenen ook. De pas is gewoon een maand geldig. Een maand, ja, geld. een maand dat, dat geldig? Ja, dat zag ik hier inderdaad. Okay. Hij is persoonsgebonden en een maand te gebruiken. Klopt. Klopt. Dus je betaalt voor de maand uh, juli 7,50 maar in augustus moet je weer 7,50 betalen. Nee, nou, hij is gewoon een hele maand geldig. Gewoon 30 kalenderdagen. Ja, okay. ja, ja, dus op het moment dat je hem okay. op de 21e koopt, dan okay. is hij ook tot de 21e ja. volgende maand geldig. Voor de toeristen is dat uh, zeker interessant. Ja. Misschien is het te overdenken om het voor de Zandvoort wat, uh, wat op te rekken. Ja, dat is, en dan zou die ook wel wat duurder kunnen zijn. Maar als ik uh, bijvoorbeeld twee keer die paschoenen ga kopen... dan ben ik al 18 uh, euro korting verder. En je ik zie zeker? nog een heleboel dingen hoor. Want ik zie winkels, ik zie restauranten. Dus eigenlijk uh, uh, zou ik als Zandvoort wel zo'n pas willen hebben... die een half jaar of een jaar geldig was. Ja, dat begrijp ik. Uh, maar ja, dat is voor ons weer erg lastig om... Uh, om zo heel even gauw in elkaar te zetten. We zijn maar dat doet niet gauw. We zijn er wel over aan het nadenken, omdat ja. uh, om volgend jaar ja, misschien. Ja, neem met in ieder geval even mee want Dat zijn we aan het doen. Vanuit de, de Bruna hebben we er ook heel erg veel vraag naar gehad. Uh, dus we zijn er zeker mee bezig. We zijn ook bezig met een dagpas. Voor de toeristen die echt maar een dag komen. Uh, maar ja, wat ik zeg, we doen dat niet even over één nacht. Nee. Dus nee ik, ik, kan, ik kan me we voorstellen. We zijn er heel druk mee bezig en we hebben zelf ja. ook nog andere dingen die moet we doen. We moeten natuurlijk na een jaar evalueren, wat oh. ging goed, wat ja. niet, wat willen we erbij. Ja. Maar het is dus niet kennelijk um, um, alleen maar Zandvoort. Het is dus ook uh, paintballen in Spuinwouden en zo, dus het is ook regionaal? Nou, er staan een... Een paar, voor mij twee of drie uh, acties in buiten Zandvoort. Greenjoy bijvoorbeeld. Ja, Greenjoy. Dat is inderdaad heel leuk om uh, met een bootje door de grachten van Haarlem te varen. Uh, inderdaad, de paintball. En het uh, Tijlers en het Frans Hals Museum die komen met een, uh, met een kleine actie. Ja, het is nou, 59 dus wel... vind ik geen kleine actie voor het uh, Frans Hals Museum. Dat, ja, dat is waar. Ja, ja. <laughs> ja. Ja, met, met een combi-ticket hebben ze, ja, ja, ja. Hebben ze dat, geloof ik. En, uh, ja, dus we hebben een paar dingetjes buiten Zandvoort, maar verder is eigenlijk alles binnen Zandvoort. Maar het, als je er zo doorbladert, want dat zitten we te doen op dit moment. Maar er zitten wel dingen in die ik althans niet wist dat ze überhaupt bestonden. Banaanvaren. Ik, uh, Komen ze bij jou niet langs dan voor de deur? Uh, misschien keek ik even <lacht> niet of zo. <lacht> uh, ja, banaanvaren doen we zelf ook. Ik, ik vind dit wel heel erg leuk. En ik hoorde net van Ben ook dat je het ook naar de schoenenzaak wil. Ja. Wil je dat nog tijdens de uitzending doen? Of? Nee, dat doe ik Oké. Okay. Maar dan moet ik eerst naar de VVV om een pas te kopen. Ja. En dan uh, heb ik een maand de tijd om uh, schoenen te kopen enzovoort. Ja, maar moet je door die, door... Ene, die, die ene... Uh... De Zandvoortpas is dus uh, ter zielen. dus uh, ik denk dat een aantal Zandvoorters die dit hoort of leest, toch inderdaad bij jou gaan komen van waarom zie je het niet voor Zandvoort, dus voor een jaar. En dan kan ik me ook voorstellen dat de uh, schoenenzaak zegt van nou die 950 is één keer leuk, maar vier keer wordt me toch wel uh, een beetje vervelend. Ja, dat, dus uh, dat zijn inderdaad je... dingen waar wij tegenaan lopen ja. en vandaar dat het voor ons best wel lastig is om dat allemaal even uh, te maken. En dat daar wat meer tijd overheen gaat. Even terug naar die schoenenzaak. Uh, ben komt binnen en die krijgt daar 9 euro korting op zijn paar schoenen. Wat zit daarin voor um, uh, winst voor de schoenenzaak? Want die moet daar uh, winst aan hebben. Ja, het is uh, zo opgezet dat de deelnemers, dus de schoenenzaak in dit geval, ja? die betaalt niks voor de reclame die wij maken in een boekje op de site, uh, op Facebook voor zijn zaak. Uh, we richten ons dus voornamelijk op toeristen in Centerparks. Die krijgen zoveel mogelijk die boekjes mee. En die zien dan zijn zaak steeds voorbij komen. Dus de dus... 10 euro die hij uh, aan kortingen geeft. Het zou je ook kunnen zeggen dat hij dat betaalt voor de reclame die we maken voor ja, zijn zaak. Ja, ja, ja. Die haalt hij dus aan marketing technische zaken ruim uit. Ja, hoeft hij dan vervolgens ja. mm -hmm. geen assistentie meer te zeggen. Want hij krijgt toch zijn uh, mensen in de zaak. Uh... Zo is het. Ja. Aha. En, en daar waren alle ondernemers die jullie benaderd hebben uh, wel over te spreken... die zien dat nut daar wel van in? Die, uh, die waren ja. Ja, er uh, vrij <laughs> positief over, ja. Ja. ja. Ik heb ook heel veel uh, bedrijven gesproken... in voornamelijk de, de Kerkstraat. Die zeggen van, ja, we zijn al echt een tijd op zoek naar zoiets. Ja. Om ja, toch met alle iets Precies. te kunnen doen... om weer klanten vanuit Centerparks naar het dorp halen. Ja. En ze zag je dit uh, als een mooie opstap. En vooral het collectieve natuurlijk inderdaad. Dat ja. halen naar, naar zo'n dorp. Ja. En niet, uh, heeft, uh, ja, niet, niet meteen de winst die je, die je direct kunt omzetten en zien. Nee. Dat is uh, ja, op de lange duur. Ja. Nou, nou Ik zie nog een heleboel uh, uh, leuke dingen die ik als Zandvoorter ook wel uh, zou uh, gaan doen. Dus uh, het is wel interessant voor de Zandvoorters om ook eens zo'n boekje te lezen. Ja, het is heel en leuk. En die boekjes liggen ook bij de verkooppunten. Of kun je die overal een beetje krijgen? Uh, ze liggen nu voornamelijk bij de verkooppunten. Oké, okay, dus de VVV en de centerparks voor de Dorpelingen... en voor degenen die op de camping zitten bij de branding en de lagers. Klopt. Klopt. Klopt. Klopt. Um. Maar het is zeker de moeite waard, want het ziet er ongelooflijk leuk uit. En ik moet ook complimenten geven voor de leesbaarheid. Het is ook in één keer goed, goed. te zien wat er is... en um, niet moeilijk om uh, er doorheen te blazen. Ja, dat is wel heel fijn om te horen voor ons. Ja. Aantrekkelijk boekje. Nee, het, is ook, het is ook uh, uh, verdeeld in ontspanning, eten en drinken en evenementen. Dus je kan gewoon kiezen uh, wat je wil. En bij eten en drinken staan toch aardig wat uh, uh, Zandvoortse restaurants... Die, uh, die toch wel bezocht worden door veel Zandvoorters. Dus ik zou zeggen, als je Zandvoorter bent... ga daar eens bij kijken bij de VVV of uh, uh, bij Centerparks. Daar liggen de boekjes. Uh, hoe denkt Centerparks daarover? Want Centerparks is eigenlijk redelijk uh, inpandig... En uh, is nou eigenlijk de doorbraak bereikt dat men ook door heeft dat Zandvoort tegen Centerparks aanlicht? Nou, nog niet helemaal. Het is altijd wat, uh, wat lastig uh, met Centerparks. Maar dat heeft voornamelijk te maken met contracten die ze hebben met derden ook weer. Zo wordt de horeca helemaal uitbesteed. Die wordt uitbesteed. Albron. Ja. En daar zijn weer contracten mee gemaakt dat Centerparks geen reclame mag maken voor restaurants buiten Albron. Dus dat is heel erg lastig. Ja. Um, Centerpark zelf is wel degelijk heel positief erover. En die wil heel graag zoveel mogelijk meedenken en meewerken. Alleen ja, het is natuurlijk een heel groot bedrijf. Dat uh, niet alleen in zo'n zit, maar ook verder buiten. En daarom duurt het bij Centerpark ook altijd wat langer voordat er dingen uh, doorheen maar komen. ik neem aan dat daar een, een zeker lokaal uh, beleid mag voeren, uiteraard. Ja, maar heel weinig. Weinig, er, maar Er okay. moet heel veel doorgeven ja. worden en... In, het is een redelijk inpandig bedrijf. En daarom uh, vind ik het ook wel grappig dat er toch restauranten in staan. Want ik, ik weet van dat contract van Albron af. En uh, die zijn, uh, het zijn twee losse bedrijven. Klopt. En dat mag elkaar niet bijten. Dat Plus dat zij een landelijke landelijk, uh, visie hebben dat alles inpandig zou moeten zijn. Dus ik vind een hele grote stap vooruit dat dit boekje uh, er is. Ja, wij zijn ook erg blij met de samenwerking met Centerparks. Dat, doen dat, zij, dat, dat uh, was ook de doorbraak om zeg maar door te gaan met het hele plan. Doen zij dit in, in de welkomstenvelop of moeten uh, moet gasten dat halen bij de receptie? Uh, ze hebben het sowieso bij de receptie. Hebben ze het liggen. En we hebben ook flyers. En die zitten in de welkomstmap. Ah, uh, oké. Okay. Dus ze worden zowel bij de receptie uh, uitgedeeld, en dan komen ze ook nog een keer terug in de welkomstmap. Dus de mensen van Centerparks Park Die, die zien worden dat, wel die worden die wel, wel voorzien. Dat ja hoor. <laughs> maar dus de Zandvoorters die uh, aan uh, die, die de loop naar de VVV te ver vinden en in, in Noord wonen, die halen gewoon een Zandvoort pas bij uh, Center Centerparks. Die kunnen gewoon bij de receptie van Centerparks pas halen. Ja hoor. Of ja. de branding of was het dan echt een stukje ja. van de ja, fietsen? Dat is wel een kunnen je verder, maken. Maar. <laughs> Als je nou op een zondagavond niks te doen hebt, de fiets ja. naar de branding? Ja, als je toevallig in de buurt bent en <laughs> kom, uh, kom langs. Nou als ja. je denkt, hé, hey, een camping, wat was er ook weer mee? Uh, ja, en, je gaat, en je stuur gaat linksaf, dan is het voor de Zandvoortpas. pas. Ik hoop het, het wel. Of rechtsaf, ja, <laughs> Ik hoop het maar. wel. <laughs> okay. Maar het is, het is wel interessant dat uh, jullie ook bij de campings liggen. Want uh, uh, het is uh, toch een beetje buiten Zandvoort, zal ik maar zeggen dus is toch van een vooruitgang dat men daar ook de informatie krijgt. Want ik denk dat een jaar of twee jaar geleden, anderhalf jaar, nou het vorig seizoen zelfs... weinig uh, informatie betreffende winkels op campings te vinden was. Nou, wij hebben vrij goed contact met uh, Camping de Branding. Omdat wij er zelf ook met de surfschool gevestigd ja. zijn. Dus dat contact is heel erg goed. Uh, ja, bij volgende, de Lakers is alweer een... Bij de Lakers is een stuk verder inderdaad. Maar die wilden ook gewoon meedoen. Die waren er heel positief over. Dus dat, uh, ja, dat was heel fijn om, uh, om zo binnen te komen. Spannend, wanneer gaan maar ja, jullie Volgens mij ligt er ook wel aardig wat, uh, wat informatie over het dorp zelf. Oké. Okay. In ieder geval in de omgeving ook. De wanneer kendings. gaan jullie evalueren? Uh, ja, dat. Proberen we zo snel mogelijk te doen. Maar ja, wat ik zeg, we hebben ook die surfschool. En de het, banaan. En, de banaan. Ja. En, en een beetje na het seizoen de, Ja, We zijn op dit moment heel erg druk. Uh, ja. Misschien dat we deze week ergens tijd hebben om dat, uh, om dat te gaan doen. Vanmiddag is het rustig met de banaan. Vanmiddag wordt het rustig met de banaan. Ja, daar wordt weinig Hoe vandaag. dat zo, Ben? Nou, iemand heeft golfjes geteld. <laughs> voor mij waren het veel golfjes. Je denkt toch niet dat het ja, gaat ja. stormen, hè? En voor mij gaat het nog steeds niet stormen. <laughs> maar wij evolueren volgende week hierover. Nou, volgens mij kan het om 12 uur al een klapperen. Hier, we zien de, het. De, de, de, het hooglamp uit. Hey, die uh, die past. Die, uh, ik vind hem bijzonder mooi. Ik adviseer ook heel veel Zandvoerders om daar zeker eens naar te gaan kijken uh, bij de VVV of bij uh, Centerparks. En dan kan je hem dus kopen voor een maand. Um, en even als ondertiteling. We zijn heel enthousiast. Maar we hebben zelf geen, uh, geen, geen, wat hebben we? geen aandelen. Helemaal niks hierin hoor. Dit was voor ons ook nou, misschien niet. Misschien komt dat nog. <laughs> nou ik denk dat het heel veel werk is. Jullie hebben heel veel werk in verstop. Dus voor mij mag je daar ook wel aan verdienen. Want dat is ondernemerschap. Als je niet onderneemt dan gebeurt er niets. En, uh, ja leuk, Ik heb het, het, het altijd wel op met mensen die, die ondernemen. Die Zo, zeker als springen. jullie bananen ook zie je op het strand. Dat vind ik ook een prachtige onderneming. <laughs> uh, jullie lopen van links naar rechts met dat ding, hè? Ja, we maken aardig wat kilometers op het strand. Met die grote kar achter ons aan. Maar het is wel heel erg leuk om te doen. Ja, en we kunnen niet wachten tot het gewoon weer mooi weer wordt. Dat we weer gewoon een hele week over het strand kunnen baneren. We stappen even af van de zandvoortpast naar de banaan. Want ik heb dat staan te bekijken vorige week toen het zo mooi weer was. Of die week ervoor. Het was echt prachtig. En ineens zie ik zo'n karretje verschuiven. Ja, daar wordt hard aan getrokken inderdaad. Om dat karretje van zijn plaats af te krijgen. Maar ja, het is wel heel erg leuk. Heel veel positieve mensen. Heel veel uh, leuke reacties. Mensen die gewoon weer terugkomen om weer een keer op die banaan te gaan. Nou, het, en het, het voegt echt iets toe aan het strand van Zandvoort. Het leuke ervan vond ik dat uh, het niet statisch is, want het is natuurlijk al eens eerder geprobeerd en dan had ik een vaste standplaats. En dat is natuurlijk twee keer leuk, maar dan uh, denken de mensen, ja ik ben al twee keer geweest. Maar jullie lopen echt van links naar rechts, ik zag dat karretje. En dan banaan uh, die, die slip de laatste keer om iedereen eraf te gooien bij het karretje. En vervolgens staan er zeker zo'n 15, 20 man bij dat karretje om met zwemvesten weer in te stappen. Ja klopt, het is erg druk. Het is erg druk. Uh, vorig jaar was het ook wel erg druk, daarom hebben we nu ook een tweede boot uh, erbij ja. gehaald. Dus we varen nu met twee boten langs ja, eigenlijk de hele Zandvoortse kust. Maar we hebben het zo druk bij het karretje zelf met inschrijvingen dat we nu gewoon met twee boten op één karretje varen. Is dat. Uh, uh, men valt daar af? zeg je van tevoren van jongens: is het is hartstikke leuk, maar het is allemaal eigen risico werk. Het is sowieso op het eigen risico. Uh, daar wordt ook vooraf voor getekend. Uh, ja, er kan op zich vrij weinig gebeuren. Mensen hebben een zwemvest aan. Ja, uh, ja je kan. Een keer een been tegen je hoofd aan krijgen, het doet een beetje pijn. Maar ja, oh, meer niet. Er, is, er is nog nooit wat ernstig gebeurd. En laten we dat zo houden alsjeblieft. Ja. Ja. Maar okay. ja, um, het is dus natuurlijk wel uh, druk. Want uh, twee boten, een karretje en een boekje. En een surfschool. Ja, we hebben het heel druk. We hebben het heel druk. Ja, en, en daarnaast volg, uh, volg ik nog een studie. Zo. Maar die staat nu op een laag pitje, zeker. Die staat op, op een vrij laag pitje, inderdaad. <laughs> het is een beetje, een beetje de ene week helemaal op het ene, en de andere week helemaal op het andere. En zo proberen we dat een beetje voor te stellen. Wat studie is dat? Sport en bewegen. Op houten uit, ja. we kunnen bedenken. Ja, maar bewegen doe je al genoeg, dus uh, dat, dat komt wel goed We zijn bij. druk, we zijn druk. Oké, okay. nou, ik, um, uh, nog even de website voor de Zandvoortpas. www.zvpas.nl Daar kan men uh, op kijken en doen. VVV ja. uh, uh, halen. VVV halen. Centerpas kijken en halen. Dus uh, kijk er eens in en uh, doe er je voordeel. Maar zou ik zeggen. Dylan, ontzettend bedankt voor je komst en je uitleg. En uh, aan het eind van het seizoen willen we nog eens kijken wat uh, de, ja. de telling en is geweest. Ja, we nog een keertje terugkomen. Ja, bedankt dat ik hier mocht zijn vandaag. En, uh, ja, zeker veel. tot aan het einde van de zomer. Okay. En veel succes. Dankjewel. Je? Dankjewel. Ja? Oké, okay. dag. De Ellen Parsons project uh, is aangeschoven. Ernst Brokmeijer, een zeer goede morgen. Eén goede morgen. We gaan het hebben over de Zandvoorts... twee ook wel. <laughs> ja, we gaan het uh, hebben over de zand voor de Reddingsbrigade. Jij werd afgezet door uh, de uh, mobiel, de landlover van de Reddingsbrigade. Ja, en, klopt. Uh, dat klopt. Want er was nu al wat aan de hand. Ja, nee, ja, wat je ziet is dat we natuurlijk het hele jaar door uh, opgeroepen kunnen worden. S'nachts, overdag, mooi weer, slecht weer. En uh, ja, net, toevallig. Ik stond net een punt om naartoe te rijden, kwam al uh, ja, een melding binnen dat uh, iemand niet lekker zou zijn op het strand. Uh, dus ja, gelukkig viel dat allemaal mee. Dus, uh... Hoe niet lekker was die? Uh, ja, hij lag eigenlijk gewoon heerlijk in zijn slaapzak. Uh, uh, waarschijnlijk van een borreltje van gisteren na te genieten. Ja, mensen vinden, vonden het verdacht dat ja, het is natuurlijk niet het allermooiste stand is weer. Het stand is ook uh, redelijk leeg. Het waait heel hard. Ja, en als dan ergens een slaapzak ligt. Dus mensen hadden voor de zekerheid uh, naar 112 gebeld. Uh, van hé, hey, daar gaat het misschien niet goed. Ja, want dit is niet normaal. Of krijgen jullie wel meer van dit soort meldingen. Dat er mensen gezellig uh, op het strand liggen. En, uh... Um, nee, dat gebeurt niet zo heel, heel vaak. Um, je ziet soms nog wel eens, als het echt heel mooi zomerweer is... dan inderdaad uh, dat af en toe nog wel eens wat mensen... na een gezellig avonddorp op het strand eindigen. Uh, en dan heb je nog wel eens een keer s ochtends dat iemand zijn hond uitlaat... en denkt, hé, hey, daar ligt iemand en ik weet niet helemaal of dat goed gaat. En uh, nou, gelukkig is dat meestal iemand die inderdaad gewoon een uh, lekker tukje aan het doen is. Maar dan vaak wel met iets warmere temperaturen dan, uh, dan we op dit moment hebben. Ik vind, ik vind het wel een mooie omschrijving, uh, <laughs> zo dat lang slapen. <laughs> dat klinkt lekker. Ja, ja, ja, je moet wat. Als je, ja, geen, als je geen hotel hebt, moet je wat. En als je dan met de slaapzak rondloopt, dan laat ik ze op het strand gaan zitten. Ja. Het, het gebeurt meer, zeg je. En dat kan ik me goed voorstellen, want uh, als het echt mooi weer is... en je bent een, een jeugdige toerist met een slaapzak... dan denk je, weet je wat, ik ga ze even lekker op het strand liggen. Um, je zegt net, er wordt 112 gebeld. Ja, is dat, uh, maak je dat meer mee of zijn er ook mensen die, die direct jullie bellen of de politie? Nee, het gebe gebeurt. Uh, uh, eigenlijk zijn er meerdere varianten. Uh, uh, we zien zomers overdag dat vooral de strandtenten uh, met kleinere zaken, of het nou een kindje is of een klein ebo gevalletje die bellen gewoon rechtstreeks naar, naar een reddingspost. Um, maar wij adviseren ook altijd. He, is er echt wat aan de hand? En in dit geval dacht iemand dat er echt iets ernstigs was. Nou, dan hebben we in Nederland maar één nummer. Dat is 112. Uh, en wat is het voordeel aan het bellen van 112? Is dat niet alleen in dit geval de ringschade wordt gealarmeerd. Maar ook meteen de politie uh, ter plaatse wordt gestuurd. De ambulance... Uh, eventueel meteen op pad kan. Dus ja, dat wordt echt centraal gecoördineerd... vanuit de, de centrale meldkamer in Haarlem. En dat betekent dat met één telefoontje... alle diensten in één keer uh, op pad kunnen. Dus... Maar het betekent nou, dan... dat ook niet dat in dit geval... worden 112 gebeld? Er is dus gewoon helemaal niks aan de hand. Maar er zijn wel heel veel instanties uh, uh, gealarmeerd. Ja. Gaat dan uh, degene die dat, dat telefoontje bij 112 opvangt... die gaat dus al die mensen... Uh, of het komt er allemaal binnen. Ja. ja, en dat gaat tegenwoordig helemaal met één druk op de knop. Uh, ja. dat, dat is uh, redelijk geautomatiseerd. Maar dan, wie gaat er dan naartoe? Hoe werkt nou ja, in, de, in dit geval uh, gaan uh, er drie diensten naartoe. De Range gaan omdat wij al op het strand aanwezig zijn en dus als first responder daar echt binnen. Nou, ik geloof dat we binnen twee minuten ter plaatse waren. Nou, hè, zeker als iemand vermoedt dat iemand echt onwel is, dan, dan is die tijd heel belangrijk. Uh, de politie die komt ja, omdat het, uh, nou ja, voor de aanvullende zaken. Dan kan je denken aan de, de identiteit van iemand. Uh, eventueel als het een drugstrand is. Ja, of mogelijk het mogelijk misdrijf. maar ja. ook op een drugstrand het helpen van de afzetting. Uh, nou ja, de ambulance komt voor de, voor de uh, aanvullende medische ja. zorg. Uh, eventueel de KNRM kan ook ingeschakeld worden. Dus dat ja, eigenlijk per... Zeg maar een soort basisongevalstype. Heeft men daar ja, een soort omschrijvingen van. Nou, als dit gebeurt. Hè, dat geldt ook hier op straat. Hè. Als hier voor de deur een fiets wordt aangegeven. Dan komt de politie de ambulance. Of als er iets anders gebeurt komt de brandweer. Dus dat is, uh, dat is, is mooi, zeer, zeer efficiënt georganiseerd. Maar, en dat, uh, dat werkt, uh, werkt goed. Maar nou deze meneer. Dus die werd wakker. Op een andere nou, manier gemaakt. dan dat hij. Uh, hij werd wakker gemaakt. En uh, dacht in plaats van ontbijtje. Wat krijgen we nou? Ja. Ik, dat, dat is toch niet iets wat. Dit kost goud. Oud, geld. Um... Ja, dit, dit, dit soort dingen kunnen geld kosten. Uh, in het geval van de reenschade... Uh, in ieder geval geen menskracht... want wij nee. zijn allemaal vrijwilligers. Ja. Um, maar in dit geval... Um, um, ja, kan ik me voorstellen dat iemand daar echt uh, twijfelt... en misschien ook wel daar heeft gestaan... en diegene heeft aangeroepen. Nee. Het is natuurlijk best eng als je iemand in zijn eentje uh, uh, ziet liggen. Dus nee, ik kan dat, me voorstellen dat, dat iemand ik. dat doet. Ja, better safe um, than sorry. Ja, ja. Nou, in, inderdaad. Dus in dit geval denk ik... ja, nou ja terecht dat iemand dat nee, doet. absoluut dat uh, Maar dat, dat soort dingen... Uh, um, Inderdaad, wel geld. En helaas zien we dat uh, um, uh, af en toe dat ook uh, nou, een keer te veel is. Ik moet zeggen dat, hè, wat je nog wel ziet bij brandweer of andere instanties waar men echt heeft over valse meldingen, een kindje wat thuis opbelt, <lacht> uh, dat zien we eigenlijk bij de Deense niet. Dus als wij gealarmeerd worden of gebeld worden, dan is er ook erg, eigenlijk wel daadwerkelijk echt iets aan de hand. En ja, dat kan soms ook zijn dat er een kite in het probleem is en wij komen op het strand en die is ondertussen al door zijn maatje naar de kant geholpen. Of, hè, dus dan ja, kom je dan voor niets. Nou, op dat moment hoeft die persoon zo niet meer gered te worden. Maar ja, diegene was wel echt in de problemen. Dus, ja, maar deze euh, meneer wordt wel um, zachtjes toegesproken? Uh, ja, dat is verder niet aan ons. Nee. Uh, uh, uh, wij, checken eigenlijk, wij kijken vooral naar de als, als verlengstuk van de ambulance dienst naar de, naar, naar de medische kant. En daarna in dit geval ging de politie nog wel een praatje maken. Waar dat praatje precies over gaat, kan wel nou, iets bedenken. Nee. Maar uh, uh, dat, dat is verder niet aan ons. En dat zie je ook bij ons andere werk. Wij, wij proberen echt uh, vooral te zitten aan de hulpverlenende kant. Uh, dat betekent dat wij echt proberen weg te blijven van uh, geweldsincidenten. Uh, al dat soort zaken. Uh, en, en dat heeft eigenlijk twee belangen. Eén, willen we onze eigen mensen niet in gevaar brengen. En dat betekent dus ook dat als ergens een vechtpartijtje is. of iets dat we, ja, dat, dat ons daar niet mee zullen bemoeien. Daarnaast proberen we ook onze... Ja, dat klinkt misschien heel zwaar... maar onze onafhankelijkheid te bewaren. Dat betekent dat als mensen een oranje auto zien... dat ze weten, daar zitten mensen in die komen om te helpen. Die komen niet om eh, andere, dingen te doen. andere dingen te doen. Dus dat zijn wel twee hele belangrijke zaken... die ook al onze lifeguards meekrijgen... van eh, geweld of, of dreiging... Nou ja, dat is echt voor de politie. En uh, daarna willen we best de pleister plakken of iemand helpen. Maar pas als dingen gesust uit elkaar en opgelost zijn. Nou, ja. ik weet niet of er een uh, verbod is om te slapen op het strand. Want anders uh, mag die meneer daar gewoon slapen. Maar goed, je, uh, in dat geval is dus leuk om. Uh, of leuk. Dat zijn dingen die gebeuren zo spontaan op zo'n zaterdagmorgen... Ja. terwijl je hier afges hebt afgesproken en er ook bent. Dus het is een, een, een levendig uh, bedrijf, mag ik niet zeggen... een vereniging, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, ja het, is het is een vereniging. Al, al moet ik zeggen dat um, uh, um, het af en toe, en zeker de laatste jaren... Uh, zie je dat er ja, steeds meer eisen worden gesteld... aan het werk van, uh, van onze standwachten. Uh, de organisatie is in die zin ook wel gegroeid en professioneel geworden. Dus af en toe voelt het ook wel als een bedrijf. Uh, was, kan dat, je was dat heel vroeger echt lokaal, die Redditsbegaan? Want ik weet dat het nu uh, een, een landelijk overkoepelend orgaan is... Ja. met een vrij straffe structuur erin. Ja. Is het eigenlijk begonnen als liefhebberij uh, uh, per plaats? Zou ik maar zeggen? Het, het, is, het is begonnen, overigens, zo is bijvoorbeeld ook de KNRM ooit begonnen. Uh, het is begonnen echt, 100% lokaal. Uh, in het geval van Zandvoort, uh, een aantal strandingen... Uh, waarin die tijd, uh, um, als er een stranding was... hadden de meeste inwoners van zandwoord één, één belang... en dat was de volgende ochtend Jutte. Ja, Eigenbelang. Uh, en dat er dan nog wat mensen dreven of op het strand aanspoelden. Dat was eigenlijk alleen maar lastig uh, bij Jutte. En, en op een moment zijn een aantal standwoordjes... ja, maar dat kan toch eigenlijk niet? Daar moeten we toch iets mee doen? Uh, dat is ook de periode geweest, uh, zeg maar begin jaren twintig, dat het strandtoerisme heel langzaam begon op te komen. Uh, de, de eerste mensen kwamen naar Zandvoort om nou ja, uh, te vertoeven. Uh, dat was natuurlijk ook een nieuw fenomeen. En uiteindelijk hebben een aantal Zandvoorters gezegd: nou, kunnen we daar niet iets mee doen? Uh, in Noordwijk was al een renningsbrigade opgericht. Op een aantal andere plekken ook. En dus men is eigenlijk gesprekken gaan voeren van... Goh, hoe doe je dat zo'n renningsbrigade en, en wat komt daarbij kijken? En uiteindelijk heeft men in, in 1922 gezegd... van goh, uh, uh, wij gaan een renningsbrigade beginnen. En dat is inderdaad 100% lokaal. Um, en wat je in die jaren daarna ziet... is dat op een bepaald moment meerdere brigades zeggen... we hebben natuurlijk allemaal onze lokale brigade. Zou het niet handig zijn als we bijvoorbeeld voor de, de opleiding die we doen... als we daar centraal wat voor gaan regelen en uiteindelijk ontwikkelt zich dat en hebben we nu een, een landelijke organisatie die aan de ene kant faciliterend is, dus uh, opleidingen, cursussen, uh, um, materiaal, inkoop, materiaal onderhoud, um, daarnaast een landelijke gesprekspartner is, dus dat is de, de organisatie die praat met het ministerie van Veiligheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken over watersnoodramp, over waterveiligheid, um, maar het werk en de organisatiestructuur is nog wel echt lokaal. En, en we zien dus wel steeds meer kaders die vanuit het landelijk komen. Maar wij zijn nog steeds lokaal, 100% autonoom. Nou, dat is... Daar zit wel een klein, nou, ik zou het bijna zeggen, addertje onder. Nee, daar zit wel een structuur onder. Is dat wij op een bepaald moment ook al een aantal jaren geleden hier in Kennemerland hebben gezegd van ja, we werken samen met de regionale meldkamer, met de politie wordt regionaal, de brand wordt regionaal. Hoe kunnen wij als renningsbrigades in Kennemerland... samenwerken in die overlegstructuren. Dus daar zie je echt ook wel een verdergaande samenwerking. Um, um, maar uiteindelijk is het de Zandvoortse rensengade of de vrijwillige reensegade, Bloemendaal... die Eigenlijk lokaal bepaalt hoe het werk gedaan wordt binnen die kaders van het landelijk. Ja, nou, die samenwerking tussen Bloemendaal en, uh, en Zandvoort is vrij hecht. Ik zie regelmatig uh, Bloemendaal hier ja. voorbij rijden en andersom. Ja. Dus het is ook eigenlijk één groot, heel, groot stuk. Ja, stand. Maar dat, dat geldt ook voor IJmuiden, Wijk aan zee, ja. uh, uh, die, daar die, werken ook. Die, we. die combineren ook daar combineren we, we wisselen bijvoorbeeld instructeurs uit, he. Stel, we hebben hier een paar leden die op cursus moeten, en in Wijk aan Zee ook ja, dan kunnen we allebei een cursus voor drie man doen of we kunnen zeggen, hé, hey, we schuiven bij elkaar één instructeur, ja, dus daar zie je dat soort uh, samenwerkingsverbanden ja, ontstaan. Daar wil ik even op terug, hè, want uh, als beginnend uh, reddingsbrigade, moet je goed kunnen zwemmen en een reddingsboer kunnen gooien je zegt zelf al, het is een beetje uitgegroeid tot, uh, tot meer als een vereniging ja. maar Zandvoort blijft een vereniging, heb ik begrepen ja. Ja. Uh, en dat om dat je ook nog moet betalen om uh, mensen te mogen redden. Uh, ja. <laughs> uh, het is er niet ingeslopen. Het is heel langzaam door het verband landelijk een soort van verplichting geworden. Om allerlei opleidingen te doen. Ja, dat, dat is landelijk. Maar dat is ook lokaal. lokaal. Dat, dat is ook dat regionaal. Locaal. Nou ja, kijk, er is natuurlijk al jaren een landelijke opleidingsstructuur. Eh, waarbij zowel voor het strandwachtwerk. Hè, dan moet je denken aan gevaren van de zee, stroming, reddingstechnieken. Eh, voor het varen met het materiaal en uiteindelijk ook voor het rijden, opleidingen zijn. Eh, en ook die veranderen. En, en ik moet zeggen, wij in Zandvoort eh, zijn ook een vereniging samen met een aantal anderen die ook altijd ik zou bijna zeggen positief kritisch daarop zijn. En dus een bepaald aantal jaar geleden... die opleidingen waren echt verouderd. Daar zaten nou nog net niet de techniek uit 1922... maar het scheelde niet veel, die zaten daarin. En er dus zeiden ook, ja, kijk het naar de tijd... de manier waarop vooral jongeren nu les krijgen... ook op scholen, eh, moet dat eigenlijk gaan veranderen. Dus mede met input ook vanuit onze organisatie... en een aantal anderen, is die structuur de afgelopen... vijf jaar echt volledig op de schop gegaan. En tegenwoordig heel modern competentie gericht. Ja, um, en, ja. uh, zeker de, de, de jongeren... Lifeguarders krijgen een heel dik werkboek met opdrachten. Moeten vooral ook zelf dingen doen. Uh, dat sluit beter aan bij, uh, bij uh, die groep leden. <coughs> maar we merken ook daardoor, ja, de belasting wordt wel hoger. Want waar je vroeger één keer een diplomaatje haalde... en dan eigenlijk voor de rest van je leven klaar was... wordt er nu verwacht een aantal uren, uren per jaar herhalingsles. En dat is niet alleen om livecar te zijn... maar ook herhalingsles voor je EBO om met de apparatuur van de regionale meldkamer te mogen werken. En terecht, om de computers op de post te kunnen bedienen. Ja. Nou, je kan het zo gek niet bedenken... maar steeds meer technologie en protocollen... ja, uh, ja die, die horen daarbij. En dat, dat gaat zo hard, dat moet je toch mee... De, moet je blijven volgen. Dat moet je blijven volgen, maar dat ja. betekent wel dat... waar ja, vroeger, een, een, en zeker in de wintermaanden... een hoop leden zomers heel veel tijd... en Swinters was tijd, ik zou bijna dus, zeggen... voor de man of vrouw, de kinderen en uh, andere zaken. Ja, tegenwoordig uh, moet men ook nog een aantal avonden naar cursus... een aantal oefeningen doen. Dus eigenlijk gaat het het hele jaar door tegenwoordig. Heb je, heb je daar dan gradaties in? Want uh, ik kan me voorstellen dat een, een, een jonge man of jonge vrouw zegt van nou, dat wil ik wel, die renspirade vind ik leuk, hè, want het is altijd gezellig, noord en, uh, en zuid. Ja. Um, dat je pas wat mag doen als je een aantal diploma's hebt. Nee, want dat, dat is eigenlijk niet veranderd. Dat is echt al, uh, al jaren zo. Mm -hmm. um, en dat is natuurlijk ook niet zo heel gek. Um, um, maar vragen, in die zin, best een hoop van mensen. En natuurlijk, ja, op een dag dat het 30 graden is, en, en dan ziet het er allemaal prachtig uit, en dan. Kan, ik zou bijna zeggen iedereen met een boot varen of iedereen met een waterscooter. Want uh, die kan je op vakantie ook huren. Ja. Uh, maar uh, we hebben natuurlijk specifieke middelen aan boord die je moet leren bedienen. Uh, je moet ook kunnen varen als er golven zijn. En mensen begrijpen wel dat je wat moet leren voordat je het werk goed kan doen... Uh, maar door de structuur die wij hebben, uh, kunnen mensen wel vanaf dag één ja, meedraaien, meekijken. En, uh, ja, het is eigenlijk echt, echt, echt een soort uh, leerling, uh, meester, meestergezel uh, situatie waarbij uh, ja, de, degene in de opleiding al vrij snel ook mee kunnen in de operatie om te ervaren wat het is om een lifeguard te zijn. Als je, je zo'n operatie hebt, hè? Ja. Je hebt zo'n operatie, en je hebt dan op de post heb je een aantal mensen zitten. Van volkomen uh, ja. gekwalificeerd tot uh, half, noem het maar gezel. Ja. Um, wijs je dan iemand aan als een postleider van jullie gaan dat doen? Ja, we hebben de leiding. Ja, we hebben in de, uh, sowieso in de, uh, de structuur: heeft, uh, elke reddingspost heeft een, een postcommandant. En dat is eigenlijk de verantwoordelijke voor het rijlen en zeilen op een reddingspost. En daarbinnen uh, zijn er een aantal, dat noemen we heel mooi dagcommandanten. En dat betekent dat er niet ...in ieder geval alle weekenden in de zomer... ...maar ook vaak op een doordeweekse dag... ...een dagcommandant verantwoordelijk is voor ja, de dagelijkse... De post. De post die dag, maar ook de inzetten. Uh, en die... ...in overleg vaak met andere uh, senior lifeguards bepalen... ...hé, hey, nou, als die de twee... Rot, dat komt het eerst wel. senior lifeguard. Ja, ja. Dat is dus iemand die... Uh, dat is een uh, zeer ja, ervaren standwacht, een, ja. een oude rot in het vak. En gekwalificeerd in En gekwalificeerd, okay. ja. En, en wat je vaak ziet is zeker mensen in opleiding... ...of die leren. We hebben natuurlijk een voertuig, daar zitten standaard twee mensen in... Die gaan als derde persoon mee op het voertuig. Uh, ook onze boten. Minimaal twee mensen altijd. Bij voorkeur drie. Dat betekent dat als je gaat, ja, in de zomer gaat uh, patrouilleren. Maar ook bij kleinere inzetten. Dat die derde plek kan ingevuld worden door iemand die in opleiding is. Dus ja. dat is echt... Um, meedraaien in, in het uh, reddingswerk. Okay, ja, nu is het uh, vanmiddag gaat de stormen hoor ik. Ja, en dan, dan is de kans dat dan... het derde mannetje niet meegaat. Ja, de, de, die kant wil ik op. Want je hebt nog steeds bij winter 9 mensen die toch zo nodig moeten gaan kitesurfen. Ja, En dan is het risico toch wel groot dat er wat gebeurt. En dan, dan besluit je als postcommandant. Nu, nu is het niet de, groep de situatie. Dat doen we alleen maar met ja. uh, gequalificeerd. dat is natuurlijk hetzelfde. Hè. We hebben natuurlijk een redelijk wat uh, jongere leden. Hè. Ja. En, en je kan bij ons vanaf je vijftiende al. Je junior lifeguard halen hè, of je basisstranddiploma. Ja, dat betekent ook dat als wij al bijvoorbeeld in een melding. Kijk, als we zien iemand heeft zijn tegengestoten bij strandend. Ja, top, dan kan zo iemand mee, die kan leren. Die kan eventueel zelfs zelf de pleister plakken. Als dat, uh, ja. Maar krijgen we een melding uh, die, waarvan je bijvoorbeeld weet dat wordt geen prettige Of iemand is zwaar gewond of zelfs erger door de reanimatie. Ja. ja, dan proberen wij, of proberen, dan worden dat soort leden worden ja, dat op dat moment aan dan... de kant gezet. En dat ja. is aan. De, de dagcommandant, dagcommandant en de senior lifeguards. Die Want die moet inschatten of uh, nummer 3 ja. meegaat. Ja. En hoe ja. de dus dat, dat is wel echt, is, ja. echt iets waar uh, heel ja. erg mm -hmm. op gelet wordt. Um, um, dat is natuurlijk nooit 100% te voorkomen. Dat is ook iets wat in onze keur zit. Zodra je bij een renningsbegade binnenstapt... iemand ook op die mooie dag bij te varen... kan er ineens wat gebeuren. Uh, maar waar mogelijk proberen we juist dat soort leden... Ja, ik zou bij uit de wind te houden. Uh, wel meekijken, wel leren totdat je voorwaarde opgeleid bent, maar op een manier uh, ja, die voor alle kanten uh, prettig werkt. Uh. Nee, ik kan me dat voorstellen, want die senior livecards en jullie hebben een speciaal jeugdprogramma voor die... Uh, voor ja, dat die is jongen. nog jonger, dat is 12 tot 15. Uh. Dus eigenlijk kan je al instappen op de 12e. <coughs> Dan uh, mag je een beetje snuffelen en dan dat, kom je ja, in het programma terecht. Dan ga je in het, uh, het eerste programma. Dat is onze ja, de tegenwoordig nee, is alles junior. Engels. Junior Beach Patrol. Uh, dat is 12 tot 15. En eigenlijk is het idee, hè, heel veel jongeren zwemmen in het met er eens gegaan. Nou, dat kan tot ongeveer je 14, 15. Dan heb je alle diploma's wel gehaald. En 12 tot 15 is voor ons wel een belangrijke groep. Want dat is de, de leeftijd waarop ze toch de kweek, bijna zeggen de hun lange termijn hobby kiezen. Hè. Wordt dat, ja. uh, worden ze jeugdtrainer bij de voetbal? Gaan ze in de barcommissie? van de hockey meedraaien, bij de scouting... maar ook bij de reedsbegade. Dus wij hebben wel... in die zin een belang om die groep... enthousiast te maken. Uh, want en dat betekent dat houden. we daar voor de toekomst wat aan hebben. Ja. Die kunnen niet voorwaardig meedraaien. Hebben hun eigen programma. Hebben één avond in de week... cursus. Hebben in weekenden een soort snuffelstages. Dus dan komen ze ook op de post? Dan komen ze op de post, ja. ja. Dan wordt echt afgesproken van... dit weekend komen deze vier jeugdleden... 12, 13, en die... Ja, die kunnen dan een dag meekijken hoe het werk is. Ze gaan een nachtje uh, bij de post... slapen met z'n allen, een soort, soort jeugdkampje. En dus we proberen op allerlei manieren... die groep zo enthousiast te maken... dat ze als ze 15 zijn zeggen... Hey, maar we gaan door, we gaan junior cursus doen... we gaan, we gaan volwaardig standwacht worden. We worden lid van de... Ik hoor je zeggen, daar wil ik even naar terug... Uh, geven Zwemles? Ja. Uh, ja. Zijn jullie nou ongeveer nog de enige die zwemles geven in Zandvoort? Ja, wij ge wij geven geen uh, elementair zwemmen. Dus je kan bij ons niet een A en B oh, of okay. een C-diploma halen. Maar daarna wij, wij geven uh, uh, uh, uh, ja, de rennen zwemmen lessen in het zwembad. En dat is onafhankelijk van de vereniging, of moet je dan lid zijn van de vereniging? Nee, je moet ook lid zijn van de vereniging. Uh, uh, maar goed, die lidmaatschappenkosten zijn op dit moment... Uh, ik geloof 14 euro, zeg ik uit mijn hoofd. Um, daar komen natuurlijk wel kosten bij voor het zwembad. Ja, ja. Uh, uh, maar dat betekent dat wij uh, vanaf september tot aan uh, uh, uh, het voorjaar... Uh, op elke donderdagavond uh, die les hebben in het zwemmen. Reddend zwemmen. Ja, ja. Okay. ja, Het is volgens mij Reddend officieel. Zwemmen zwemmend, ja, zwemmend, ja. zwemmend redden. Het komt kan twee kanten op. Ja, het is zwemmend ik redden. Al, ik vind dat een beetje Mijn een... kinderen hebben dat inderdaad, de ene ja. na de andere ja. gedaan. En één daarvan die ging dan ook op de Post in die, Zuid. Die bleef? En, ja, die bleef tot Leuk. vrij lang op ja. de Post in Zuid. En dan waren al die verhalen van uh, dat, dat, die jeugd die er dan was. Van uh, ja, maar er gebeurt wat, ga jij dan? Volgens mij waren ze toen nog alleen, maar daar wil ik er van af. Zijn. Dat, het was toch wel een andere organisatie. Nou ja, ik, ik, ik ben zelf ook begonnen dat ik 13 was op het stand, Dus dat is uh, al, al best lang geleden. Ik zie er nog heel jong uit, maar dat is toch al 26 jaar geleden. Mogen wij hier nog wat is, vraagtekens bijzetten, nee, ernst? Het is wat je dit zelf <laughs> zegt, hoor. Maar. maar dat is best wel... Er wordt overeen gekeken <laughs> vanaf de publieke tribune. Maar, da, maar, dan, maar uh, we hadden natuurlijk net over die professionalisering... Ja, ja, ja. En, ja. Ja, wat, wat toen... Wij, wij kregen ook makkelijker dat we 14.50 waren... mochten al met een bootje varen. Ja, exact, en bedoeling. je merkt die tijd. Ja. En dat, dat is ja. niet alleen aan onze organisatie... maar je merkt dat ook aan... Mensen verwachten tegenwoordig als er zo'n oranje auto komt... of zo'n oranje boot... Um, men verwacht hetzelfde als dat er een, een, een gele ambulance komt. of ja, dus een rode brandweerauto. Ja, ja, nee, um, dus het verwachtingspatroon van de buitenwereld is anders. Professioneel. Um, um, ja. Alles moet professionele. Dus inderdaad, dat soort dingen kunnen iets minder. Ja. Um, ik wil toch even naar het seizoen. Want we hebben al nou de hele vereniging doorgesproken hoe ja. het zit. En wat je kan doen. En of je lid kan worden of red zwemmen. Hoe verloopt dit seizoen? Het is nogal uh, wisselend. De ene keer is het 35 graden. De andere keer uh, komt de storm. Uh, hoe is jullie begin van het seizoen? We zitten op de helft ongeveer. Ja, ik moet, moet zeggen, nou ja, vol, volgens mij vat je het heel mooi samen. Een, een echt voorseizoen, in ieder geval qua renningswerk, is er bijna niet gemeen. geweest. En natuurlijk wel de, de watersport, de kaiters, uh, zeilers. Uh, ja, we hebben toch een beetje april, mei, uh, wat, wat hele mooie weekenden gemist. Ja, en tot nu toe eigenlijk de zomervakantie. Ondanks dat het, nou ja, behalve vandaag dan eigenlijk niet eens zo heel slecht weer is. De temperatuur is goed, het zonnetje schijnt. Merk je wel dat het... Uh, op, op een paar dagen na we natuurlijk een aantal weken geleden een dag of drie, vier echt een hittegolf gehad ja, merk je dat het nog geen topstand weer is ja. en dat betekent meteen dat het voor ons relatief uh, gezien wat rustiger is ja. uh, we zijn er wel uh, uh, er gebeurt ook elke dag wel wat hè, van een kindje naar, ja. naar uh, wat ernstiger maar ja, tot nu toe uh, uh, ik zou bijna zeggen, kabbelt het, uh, het voort en eigenlijk wacht iedereen van nou wanneer komt nu echt die, die, dat we één, twee, drie weken achter elkaar mooi weer hebben en dan de hartstikke druk hebben ja, en nou ja, we zitten op de helft van de zomervakantie, niet van hmm. deze regio. Dus dat moet wel uh, bijna gaan, uh, gaan beginnen. Maar okay. nou. vanmiddag verwachten jullie natuurlijk ook... Uh, zijn jullie aardig stand-by? Nee. Wij zijn uh, volledig stand-by. Uh, we hebben de hoop dat uh, door uh, alle nieuwsberichten, websites, krantenkoppen... Um, ik begreep net, uh, het is zijn. inmiddels uh, code rood, uh, dat mensen verstandig zijn. Ik heb vanochtend toevallig ook op Twitter gezet van... Uh, doe voorzichtig vandaag en uh, breng jezelf niet in gevaar. Maar breng ook de, de hulpverleners in. niet in gevaar. Het toch kriebelen bij die mensen met zo'n prijs. Ik, ik snap dat het gaat kriebelen en, en uh, het ziet er natuurlijk spectaculair uit. Ja. Maar uh, ja, vanmiddag windstoten, uh, meer dan 100 km per uur. Dat is gewoon uh, levensgevaarlijk. Oké okay, Ernst, met deze waarschuwing uh, sluiten wij af. Want we moeten naar de nieuws en de boodschappen. Ernst, maar, bedankt. Uh, succes vanmiddag en ik hoop dat het allemaal goed gaat. Nou, dank jullie wel.